Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 5 miljoen euro extra noodhulp aan Nepal. Volgens minister Ploemen is er vooral op het platteland meer hulp nodig. Eerder stelde de minister al 4 miljoen beschikbaar voor gezondheidszorg, onderdak en voedsel. De aardbeving van twee weken geleden kostte het leven aan meer dan 7000 mensen. Bijna 300.000 huizen in Nepal zijn vernield Nederland heeft vorig jaar twee keer zoveel asielzoekers opgevangen als het jaar daarvoor. In totaal 22.000. Dat komt vooral door de oorlog in Syrië. Op elke 10.000 inwoners vangt Nederland nu 13 nieuwe asielzoekers op, meldt het CBS. Dat zijn er veel minder dan bijvoorbeeld Zweden, Duitsland en Hongarije. Liberia is vrij van ebola. Van de drie zwaarst getroffen West-Afrikaanse landen is Liberia het eerste land waar de afgelopen 42 dagen geen ebola-besmetting is geweest. Dat heeft artsen zonder grenzen bekendgemaakt. Sinds de uitbraak van ebola, anderhalf jaar geleden, zijn in Liberia, Sierra Leone en Guinea zeker 11.000 mensen bezweken aan de ziekte. Bijna de helft van de slachtoffers viel in Liberia. Rusland herdenkt vandaag dat het Rode Leger 70 jaar geleden de troepen van Nazi-Duitsland versloeg. Dat wordt gevierd met militaire parades en bloemen voor veteranen. In Moskou ontvangt president Poetin buitenlandse gasten... zoals de president van China en de leiders van Cuba en Venezuela. Westerse regeringsleiders blijven weg... uit protest tegen de Russische bemoeienis met Oekraïne. In de Drentse plaats Amen is een vrouw overleden... toen ze met haar rolstoel uit een invalidebusje viel. Ze had de achterklep van het busje geopend... en reed met haar rolstoel op de liftklep, maar dat ging mis. Ze viel, kwam op de grond terecht en raakte zwaargewond aan haar hoofd. De vrouw overleed korte tijd later. Het weer, af en toe een bui, het wordt 13 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en wordt het iets warmer. Maandag kan het in het binnenland 25 graden worden. Dit was. DFM, verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er file op de A27 Utrecht-Breda. Dus we werken een hang 2 kilometer, de linker is dicht. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 Spannend. Gezin met drie kinderen en een hele leuke hond. Dus ik denk dat het wel goed komt. Okay. Maar in ieder geval, wij hebben ze geprobeerd duidelijk te maken via een korte brief dat het 4 juli opening is. Om half drie. En dan zal Marco Termes openen met een gedicht door hemzelf geschreven op dit thema: Oorlog, Vrede en Vrijheid.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 zoiets enorms en vier meter of zo. Maar ja, heb... dat geeft natuurlijk, voor de, de kerk gezien... de grootte van de ruimte is het best wel interessant... om daar zo over na te denken, denk ik. Als ja, maar het kan echt niet. Maar Waar gewoon, moet je het hangen? En je hoeft het niet te hangen. Je kunt het ook uh, neerzetten op... Ja, op staande. ezels. Maar dan, we hebben die twee gangen. Dus als je binnenkomt, ja. rechtsom en dan de linker gang. Mm -hmm. Maar daar staan natuurlijk al wat dingen...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 Ik zei, joh, wat fantastisch. Je had alle werken wel neer willen hangen, bij wijze ja, van spreken, wat dus dat kunt. Ja, ja. gekund. Dus toen zei ze ook, ik heb er nog twee of drie. Ik zei, nou, kom dan maar drie. Waarschijnlijk mag je er dan twee ophangen. Is dat het maximum, min of Nou, neertje? wij zeggen twee. Maar kijk, als iets extra klein is, of een ander heeft minder, en het kan, dan gaan we overstag. En dan worden het al drie.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 tenzij je ja. er eigen gehecht bent... Dus dan moeten ze gewoon even met een briefje erbij. En dat maakt Nel dan netjes. Ja, dus van... dat, is ook, dat mag dus ook. Ja, je mag dus het ook verkopen. En dan van te koop. Van te koop. Ja, en te dan kun je hem een nieuwe dan... ophangen dan daarna? Wat zeg je? Dan kun je hem dan weer een nieuwe ophangen daarna? Nee, nee, nee. Het tot blijft hangen tot het, hangen tot het eind. Ja. En um, dan wordt natuurlijk achterop dat schilderij. Wordt even aangegeven, verkocht uh, voor Pietje of zoiets. Ja. Uh, aan de van zoveel. En dan blijft het tot en met die 4e juli hangen.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 we sluiten af met uh, Wij zullen doorgaan van ja. Ramses Shaffi.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 Afijn, blijft u maar luisteren, het wordt mateloos interessant. Ja, zeker 70 jaar na de bevrijding. Al die jaren liggen die dingen nog steeds onder het zand. En er gebeurt maar niets mee. Behalve dan in Zuid-Holland, Er zijn projecten. Heb ik begrepen, daar is een bunkermuseum. In de Meiden is een bunkermuseum. En Zandvoort zit het in dit rijtje door afwezigheid. Engel, wat kun je daarover vertellen?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 Waternet en Rijland die willen niet meewerken aan een bunkermuseum. Omdat het, die bunkers die geschikt daarvoor zijn op het grondgebied liggen van Waternet en Rijland En uh, geen medewerking vanuit de gemeente Zandvoort zelf. Maar je zegt die bunkers die liggen op het terrein van Waternet. Zijn het zulke ontoegankelijke plekken? Of, nee. Bij mij weten liggen ze allemaal aan de kant van de weg. Dus dat ja. mag het eigenlijk uh, nee. letsel niet zijn.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 Bezoekers kunnen dus overlast veroorzaken aan het duingebied, aan de omwonenden. Nou, dat is een van de redenen waarom Waternet zegt... Heer uh, wij willen geen bunkermuseum. Terwijl ik niet zie waarom dat wel kan in noordwijk en Muiden, Den Haag... daar liggen ze minder in de duinen...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 waar de V1 weer afgestoten, eh, afgeschoten, daar werden natuurlijk hele mooie informatiepanelen geplaatst in de kern met duinen.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 Uh, ja, die, die, die hebt gedrag pogingen te ondernemen om Zandvoort uh, uh, ja, warm te maken voor dit soort projecten. Tot nu toe heb heeft die ploeg nog niks van gehoord. Nou, dat kan ik een sterker vertellen. Ik heb toevallig recentelijk uh, uit het van mijn functie als bestuurslid van het Genootschap Zandvoort contact gehad met iemand die namens de provincie Zuid-Holland en waarschijnlijk ook andere provincies een lesproject aan het opstarten is voor basisscholen over de Tweede Wereldoorlog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 Dat is substantieel, als ik het zo mag noemen. Dat noemde. is aardig veel. Ja, en, en, en waren dat van die kleintjes? Of, dat ja? waren grote en kleintjes. Dat waren manschappenbunkers, dat waren kantinebunkers, dat waren ontsmettingsbunkers. En dat zijn bunkers, zeg maar, hè, lengtes varierend van, van, van 20 tot, tot, tot, tot 7 meter, zeg maar. Onvoorstelbaar, hè? Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de bunkers in de, in de duinen rondom Zandvoort zelf, natuurlijk. Hè. Ja. Lag er ook niet zo'n bunker waar nu die natuurbrug is gekomen? Ja, er waren... dat uh, uh, is ook een heel apart verhaaltje, feit. Waar de EcoDuct staat, met de ja. Duurbrug. Daar hebben we totaal, uh, otte, waar de Nu-Duurbrug staat, nu hebben we drie bunkers gestaan: Eén gasontsmettingsbunker. één manschappenbunker en één Tobroek. En, en die liggen er nog, begrijp ik? sorry. Dat to je... to tobroek, dat is een uh, bunkertje waarin uh, een machinegeweer werd opgesteld om de vijand te bestrijken, zeg maar. Twee bunkers zijn gesloopt ten behoeve van de EcoDuct. Mocht dat? Uh, Ken kennelijk? Uiteindelijk mag het wel, want ze, zijn niet, uh, ze staan niet op de, op de lijst van uh, beschermde monumenten. Dus ze mochten gesloopt worden. Alleen, er zaten wel vleermuizen in. Volgens mij zijn die dingen wel beschermd. Ja, maar ze zijn wel gesloopt. En dat is allemaal in overleg gegaan met de werkgroep, de vleermuizenwerkgroep in Halem.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 vol zaad vleermuizen gewoon weer gesloopt zijn. Ah, en er is bebording aangebracht natuurlijk... bij die gesloopte bunkers, dat ze naar de andere kant toe moesten. Voor de vleermuizen? Voor de vleermuizen, ja. ja er staat nu een bordje, Ik ah, ja, ja, nu verhuisterd. Ja. Dus, die ene vleermuisbunker, zal ik hem zo maar ja. even noemen... die is dus niet toegankelijk voor het publiek? Nee, is niet toegankelijk. Ik zie het ziet er ook niet uit als een bunker. Het is gewoon een, een lelijke, vierkante... moderne, vierkante bak, zeg maar. Maar dat komt vanwege die behuizing die er Omdat, omheen is gezet? Daar die, die bunker... Die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 vleermuizen, Omdat er te veel tocht is in die bunkers. Zeg maar. Er moet een bepaalde klimaat in die bunkers zijn. Een bepaalde temperatuur. En die bunkers die geschikt zijn gemaakt voor de vleermuisbunker. Die zijn niet geschikt voor de, uh, de vleermuizen. Ook veel geld ingestoken. Maar als je kijkt naar de vleermuistellingen in die bunkers. Dan zijn er...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 Tijdens het aanleggen van de tuin kwam die punken tevoorschijn.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 Sanfense... Hier, hier komt de oproep. Doe hier maar. Komen, hier komen eigenlijk de mensen. Wij zoeken <laughs> mensen eigenlijk ja, die, die, ja, die willen graven. Uh, is s avonds natuurlijk. Hè, dat hebben we altijd s avonds gedaan. Of met toestemming wordt het overdag gedaan. Om de bunkerploeg te versterken. Tevens zoeken wij mensen die de website van de Sanfense bunkerploeg willen onderhouden. En willen verbeteren.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 bij Riespad, aan de overkant van Riespad, in de duinen, achter het teluut van de zeereep, daar vindt men nog steeds eh, ontstekers van de tellermijnen, daar vindt men nog steeds eh, mortiergenaten. Ja, een tellermijn, ter verduidelijk, is een antitankmijn. Ja, een antitankmijn. Die werden opgeblazen. Dankjewel, Arie. En de ontstekers, die werden gebruikt, die werden op de antitankmijnen geschroefd, zodat je die ontsteker aanraakte en de vloot de ding de lucht in. Nou, die ontstekers liggen nog steeds in de duinen. Waarom worden die niet weggehaald dan, als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 gemeente weet er vanaf, en Waternet weet er vanaf, en PWN weet er vanaf. Eigenlijk iedereen. Alleen uh, men doet niets. Maar die munitie is gewoon gevaarlijk, begrijp je? Levensgevaarlijk, dit is 70 jaar. Is, uh, heel instabiel, denk ik. Heel instabiel. Ja. En, ja, het, het is, ja, het is gelukkig een gebied waar weinig mensen komen. Heel weinig, gelukkig omdat het achter de zeeleep ligt natuurlijk. Maar weinig ja. betekent dat er wel mensen komen. Ja, want er lopen wandelpaden Door de mensen die wandelen daar. Die langs de, Je moet je voorstellen, vakantieshuisjes zeg maar, ja. op het strand. Nou, die mensen gaan wandelen met de hond. Nou, op het zijn ze uitgekeken dan gaan ze achter de zeeleep wandelen. Ja. Nou, En daar vind je dan al die, al die scherpe munitie allemaal. Is het minste wat uh, je zou kunnen doen is een bord bordplaats. Ik, ik weet foto's voor mijn geest te halen met gevaar.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 Nou, dan hopen we dat je oproep uh, in ieder geval een aantal mensen nu uh, denkt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Uh, met wie kunnen ze dan contact opnemen? Nou, ze kunnen met, contact, ja, ze kunnen met mij contact opnemen. Mogen dat... we je uh, mobiele nummer noemen? Ja hoor. Dat is 06 371 7242. 7. Ja, dat is correct. Oké, okay, nou. En heb je bel. nog een website ook natuurlijk? He? Ja, uiteraard. We hebben een website. Dat heet uh, www.sanfordsebunkerploeg.nl. Daar staat ook ons telefoonnummer op en ons e-mailadres. Dus mensen die geïnteresseerd zijn om het verbeteren van de website. Die mogen zich aanmelden...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 Ik vind het fantastisch, want we hebben het heen. net uh, ja, er even <laughs> over gehad. Het is op uh, de Burgemeester Engelbedstraat. Het is het pandje wat um, daarvoor een, een tanningstudio had, maar het heel lang leeg heeft zonestudio. gestaan. Een zonnestudio, ja. En nu zitten jullie er, maar ik heb inmiddels begrepen dat er heel veel. Uh, disciplines daar zitten. Klopt ja, dat? Klopt, ja, klopt. Vertel eens. Uh, de opzet is dat uh, de ruimtes die vroeger gebruikt werden voor de zonnebanken... Ja, die, die cabines. Ja, achteren. die cabines die verhuren wij aan, uh, aan zelfstandige mensen die iets met beauty doen. Beauty, health of wellness. Dus we hebben inmiddels... Uh, al 18 mensen die bij ons werken. Zoveel al. Ja. Waren er ook 18 uh, cabines eigenlijk? Nee, nee, <laughs> nee, want het is mogelijk om, uh, om part-time... Oh, op die te manier. Ja. Ja. Dus dat je zegt, ik doe het bijvoorbeeld... op uh, nee, maandag en dinsdag. Nee, zaterdag zeg maar, van tot 4. En op uh, de andere dagen wordt de ruimte... aan iemand anders voelt. En, en, en die 18 stijnt. mensen hebben die dan allemaal verschillende... Ja. Uh, uh, uh, zoals? Uh, zoals uh, reiki hebben we. We hebben iemand die doet pranic healing...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 daar zijn we op ingesprongen. Het is lekker groot denk ik. Het is heel groot. Ja? Ja, Hoe dan is het met al die het cabines? Het is uh, 200 vierkante meter. Zo. En die 200 vierkante meters worden allemaal benut voor innerlijke en uiterlijke schoonheid. Maar stel je nou voor dat ik daar naartoe zou willen. Hoe hmm. kan ik nou vinden wat er ja, te doen is? Stel je is? dat is voor. Er ja. stel, er is sowieso hangen er posters uh, achter de ramen waarop staat wat we allemaal hebben. En binnen hebben we ook een hele mooie flyer voor iedereen. Heb je, je ook een staat? website waar? Heb je dat van tevoren kunt bekijken? Een website, ja. ja een Facebookpagina. Een Facebookpagina van Beauty Beach Club Zandvoort. Zo.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 Dat is de zeventiende. De tiende? Ja, de moederdagbrunch. De, ja. de moederdagbrunch. Ja, de, moederdag de, de, de, de, de nationale de Ja, die, die is pas de week daarna. Ja, die de braderie hebben we geen kraam. We hebben met moederdag een kraam. Ja, ik e raak die in de war. Ik denk wel. Ja, die ja, We, we ook we ja, ja, weer ja, aan de gang. Hey, dit is dus typisch uh, Ja, je wil niet weten. Dit worden, hopen we, de dus speelmoederdag cadeautjes, hopen jullie dat allemaal. Dat moet ja. dus. Uh, ja. Wat leuk. Ik, ja, uh, ik zie hier inderdaad dingen. een ongelooflijke hoeveelheid. Nou, het is, jullie zeggen, een voor innerlijke en uiterlijke schoonheid. Ja. Ja, ja. ja is vandaar dat we ook reiki hebben. Dat is echt voor de innerlijke schoonheid. En wie bepaalt uh, wie er uh, past in dat potje? Dat bepaal ik.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 ja, dat er nu nog geen sprake van is. Nee, het is nee. nog even vergoeding van het nee. ziekenfonds uit. Nee. Nee. nee, En de andere ondernemer? moeten deze? Ja Moet hoor, maar niet uit. Die is goed. het okay. Ja, is geweldig. <laughs> Ja, vraag het maar. Ik heb, uh, tenning ja, heb spray ik Ja, spray tenning. Tenning. Het, uh, Leg eens uit, wat is spray tanning? spray tanning is uh, bruin worden zonder zon. Dus uh, door middel van een... Uh, verf. Met <laughs> verf. Ja, ja. kleurstof die, die uh, op je huid wordt uh, uh, gespreed uiteraard. En dat uh, heb je verschillende kleurtjes. En dan kan je van top tot teen ben je bruin in een wip. Dus ongeveer een kwartiertje. Ik bedoel, je komt er wit dan ga je naar binnen. En je en komt er helemaal zoveel kanten bruine buiten. Gedaan, je en er zijn je zelf bepalen, of je het natuurlijke je stoffen. Het is geen televisie. Ik kan het alleen is maar vertellen ja, dat het heel ja, mooi ja. is. Ja. We zijn gewoon uit suikerbieten, dus op natuurlijke basis. Ja. Dus het is helemaal niet schadelijk, niet chemisch of wat dan ook.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 Lekker in het zonnetje op en dan word je gewoon dus door uh, de spray ten einde gewoon bruin. Natuurlijk bruin. Dus dan heb je gewoon dubbel geluk. Ja. Je bent elbruin el, el en je wordt al een onbruin.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 in het water ligt. Ja, Ik, uh, spannend hoor. Ja, voor die dit is week toch uh, terug gaan. Ja, dat heeft ook al ja. wat. Uh, moederdag cadeautjes. Ja, heel <laughs> ja, ja. erg leuk bij ons. Ja. Kan me niet meer voor ja. voorstellen. <laughs> en uh, dat, dat is dus um, zeg maar één keer de innerlijke schoonheid en één keer de uiterlijke schoonheid. De vandaar deze twee dames mee. Van nee, dat waren de enige was dames, dames die, die uh, tijd hadden. Ja. ja, want jullie zijn natuurlijk nu open. Op ja, we kondet. zijn op zaterdag open. Ja. ja het is uh, heel spannend.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 Geen nee, kort nee, <laughs> Ik vind het een fantastisch idee. Ja, ja toch? Helemaal leuk. Ja. Dus uh, uh, dames en heren. Natuurlijk heb ik begrepen. Arie wil ook wel langskomen. Op ja. naar de balie. En goed. wij gaan uh, kijken wat in. Maar we wensen jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel allemaal. Dank we ja. Ja. Ja. Okay. Dan gaan nu wij, naar de muziek. Uh, weer. Ja, wij gaan naar de muziek. En het zal u niet verbazen. Gerry heeft de muziek uitgekozen. En ze heeft... Pretty wim a pretty woman van Roy Orbison ah, uit <laughs> <laughs>